9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Turkse Openbaar Ministerie eist uitlevering van de 18 Saoediërs... die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van de Saoedische journalist Khashoggi. De mannen werden eerder deze maand opgepakt in Saoedi-Arabië. Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken... dient in deze dagen een uitleveringsverzoek in bij de Saoedische autoriteiten. Khashoggi werd begin deze maand gedood... tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Turkije. In Delft zijn twee koffieshops per direct gesloten. Ze zijn de laatste maanden doelwit geweest van meerdere geweldsincidenten. incidenten. De burgemeester besloot ze te sluiten... toen er nieuwe informatie bij de politie en het Openbaar Ministerie binnenkwam. De gemeente wil niet zeggen om wat voor informatie het gaat. De twee koffieshops in Delft, die van dezelfde eigenaar zijn... werden dit jaar al een aantal keer eerder gesloten. Facebook heeft 82 nepaccounts en neppagina's... en groepen verwijderd van Facebook en Instagram. Ze hadden allemaal een link met Iran... en verspreiden volgens het bedrijf moedwillig desinformatie... gericht op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De nepaccounts leken van bezorgde Amerikaanse of Britse burgers te zijn... die berichten plaatsten over politiek gevoelige onderwerpen als immigratie... en kritiek hadden op president Trump. Analisten van Facebook ontdekten vorige week dat ze in Iran waren aangemaakt... maar volgens Facebook zijn er geen banden gevonden met de Iraanse autoriteiten. De top 40, de oudste hitlijst van Nederland... blijft tot het einde van dit jaar te horen bij Radio 538. Die zender wilde eigenlijk op 1 november met een eigen lijst beginnen... maar de rechter heeft vandaag besloten dat 538 zich aan het contract moet houden... dat op 1 januari afloopt. Eerder was al bekend geworden dat de top 40 vanaf 1 januari wordt uitgezonden... door Q-Music... Het weer, te trekken buien over het land. In de kustprovincies mogelijk met hagel en onweer. De wind wordt krachtig. Morgen overdag opnieuw buien afgewisseld met zon. Het wordt zo'n 10 graden. Zondag is het vrijwel overal droog en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is...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 Hierbij zie je het op jouw zfm antwoord in de armal van helder remix. Ja, je hoort het. Zie je het? Zie het in de house? In house. En ja, we dachten aan, hoor. Ja, vorige week dacht je van waar zitten ze nou? Zijn ze naar Amsterdam Dance Event gevlucht? Ik zal je zeggen: nee, nee, we zaten hier in de studio. En de techniek liet ons achterwege. Dus ja, helaas, Dennis, dat ging een beetje mis. Ja, ja, die dingen kunnen gebeuren, helaas. Ja, nou, sorry hoor. Dat, uh, maar het was wel, uh, ja, ja, echt een dompert. Met hoofdletters. Maar niet getreurd vanavond. We zijn hier lang. Risse. Zie, je het, op, zie je het op jouw enige echte. CFM stand dus niet. CFM in de avond. Ja, het is wel CFM in de avond, maar zie het gewoon lekker. Oh, Ik heb, ik heb een CD gepakt uit de oude doos. Oh, ik vind het zo lekker, Dennis. Ja? ja. Dit is nog van de dansalon. Ken je dat? Nee. Oh, daar komt nog Mark van Dalen vandaan. Oh, de, dat salon in Eindhoven. Dat was echt, ja, old school. En daar praten we over 1998. Ja, <laughs> toen liep jij nog in de pampers rond. <laughs> ja. Maar die platen, als je nou die platen hoort, dan denk je... Holy krakkemoly, wat hebben ze nu in deze dagen mee gedaan? Een IDM-rammer van gemaakt. Het maakt niet uit. Je hoort er straks nog veel meer van. Natuurlijk, ja. Zie je, zo zie je die zijn als we geen hete nieuwtjes hebben vanavond. Absoluut. Want ja, jij, jij hebt de MCM Dance Event onveilig gemaakt. En heb je nog veel beleefd daar? Uh, ja, ik heb wel aardig wat dingen meegemaakt, ja. Straks meer erover. Hatsa! En natuurlijk, ja. Als we een weekje niet zijn geweest, dan pijlt die muziekmap weer uit. Dus vanavond heel veel nieuwe tracks. En waar ja, eigenlijk de grote labels jaloers op zijn, dat wij ze al hebben. Ja, ja, ja. Maar ja, zo ik, werkt dat, hè? Ik kreeg la uh, vorige week kreeg ik trouwens een uh, leuk berichtje van uh, Mr. Wins. Jack Wins, om precies te zijn. Ah, vriend van de show. Ja, ja we hadden zijn plaat natuurlijk al gedraaid, terwijl hij uh, nog niet uh, uit was. De, dus, ja. ja, zo ja, wel. Wij, wij zijn hier natuurlijk. Dus we hadden hem even getagd erin. En hij was helemaal blij. Uh, en uh, ja, bedankt voor de support. Ja, hij, hij woont gewoon in Haarlem, dus hij kan ons ook gewoon lekker ontvangen. Hij kan ook gewoon even buurten. Dat gaan we gewoon binnenkort even regelen, denk ik. Ik denk dat het wel kan, ja. als, als hij niet ergens op één groot feest staat. Want die jongen die gaat als een speer, hè? Ja. Dat, uh, ja, die zit er tussen de grote namen, dus wie weet zie je volgend jaar wel in die charts staan, die felbegeerde top 10. Nou, even de, de wachten nog, denk ik. Nou ja, je weet het nooit. Je weet het nooit, het kan hard gaan. Ja, wat hebben we nog meer? Ja, de charts. Wat is hot, wat is not? Is er veel gebeurd? Ik weet het niet. Ik heb nog geen blik in de charts geworpen. Dus daar kijken we straks naar. Ja, ik, het is weer tijd uh, om, om wat lekkers te gaan draaien. En ik kwam er net eentje tegen. Oh, de nieuwe bingo players. Heeft je hem al gehoord? Uh, ligt eraan welke. Bingo players en omlaat ja. met bump en roll. Ja, die is heel vet. Ja, ik ben meestal niet zo van de electro house. Maar, oh, dit is om eentje op te smullen. Hij komt uit op uh, Hysteria EP. Volume 6 alweer, jawel. Gesupport bij Spinning Records. Nu, de nieuwe van de Wing of Dit is je, zet een rust wat harder. Try not to fall asleep, sleep, sleep, sleep, sleep Try not to fall Dennis, de, de, deze plaat, uh, ja, Sunnery James en Ryan uh, Marciano uh, Fusion Kiss uh, Cross met Coffee Shop, Ja, en deze plaat, ja, A vorige week, natuurlijk Amsterdam Dance Event. Ja, en dan uh, ja. word je overdonderd door alle nieuwe platen, wat er in de een keer als uh, samplers weet ik veel wat uh, white ja, labels ja. uitkomt, bootlegs Noem het maar op. En ik, ja, ik zat eventjes te zappen. En ja, daar kom je ook wel eens een set tegen. Over bootlegs gesproken. Er is een ADE-pack uitgekomen. Er zit Straks een plaat, meer. plaat oh. tussen. Oh. Straks. <laughs> nee. Er zit een plaat tussen. Die gaan we zo draaien. Die is zo vet. Oké, okay, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Ja. Maar nog even terug te komen op uh, Summery James en Ryan Marciano. Die waren dus uh, aan het draaien. En er was een uh, live registratie. Volgens mij was het uh, tijdens de EMF... Uh, oh, dat kan. Was Vrijdagavond geloof ik. Nee, zaterdag. Of zaterdag. Nou ja, ik, heb, ik heb het uh, in ieder geval gezien. En die jongens die draaien de zit, Wow. Ja. ja je, kijk, ik ben nooit uh, allemaal van, uh, van hoe ze interessant lopen te doen achter elkaar. Nee, wat ze draaien. Maar die plaat, die koffieshop die kwam voorbij. En ik, ja, ik vond het helemaal geweldig. En die zaal, die zat vol met Chinezen. Ik denk... Ja. Ah, koffie ah, shoppen. Ah, shop, shop, nee, nee, maar dat, dat stond een beetje stil te zijn. Ik denk dat die allemaal voor Martin Garrix kwamen natuurlijk. Ja, ik denk het. Hun zijn meer van het harde EDM, hè. Dat is daar nu heel booming. Hè. In uh, China? Ja, ja. Okay. heel booming nu. Ja, ik volg het niet allemaal, maar maakt niet uit. Maar dat dus... Dat Maar dan komen we gelijk bij het eerste nieuwtje, want ja, je kan er niet omheen. Martin Garrix, hij is voor het derde jaar op rij de populairste DJ ter wereld. Ja, Martin Garrix is afgelopen zaterdag dus op het Amsterdam Music Festival, het grootste evenement van het Amsterdam Dance Event. Door de lezers van het Britse tijdschrift DJ Mac uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld. Het is het derde jaar op rij dat de Nederlander al op de eerste plek eindigt. En het is de dertiende keer dat een Nederlander de populariteitslijst van DJ Mac aanvoert. Het Belgische duo Dimitri Vegas en Like Mike legden net als vorig jaar beslag op de tweede plek. Ja, om even op die tweede plek uit te komen. Vorig jaar hadden ze dus uh, enorm veel uh, stemmen geronseld eigenlijk. Ja, met uh, li li li litische uh, vrouwen met uh, iPads in de rond te lopen. Ja, ah, nou daar ja op laten zich stemmen. heel slim natuurlijk, want het levert je boekingen op. Het ah. levert gigantisch ja. veel geld op. Ja. Dus ja, als je dat thuisfeestje zo kunt regelen, nou, dan kom je aardig uh, naar boven. Maar ik zal niet liggen, ik heb wat uh, registraties gezien van Dimitri Vegas en Like Mike. Ze kunnen wel een show neerzetten hoor. Ja. Zo. Oké. Okay. Echt. Je moet wel echt van het EDM houden, weet je. Of je verstand gewoon op nul zetten. Niet nadenken. En gewoon meegaan. Nou, dan ga je... Wat? Oké. Okay. Ja, ik, ik vind het toch uh, grappig. Want ik, ik las natuurlijk uh, de uitslag van... Uh, wat staat er nou op nummer 1? Ja, Martin Garrix. En dan de, de sprongen ze in één keer in de kranten overal naar de nummer 3. Ja. En de nummer 4 en de nummer 5, noem het maar op. Avicii werd genoemd. maar De nummer 2 die werd nergens genoemd. Ik denk, ja... Dus nou ja, toch leuk dat, dat ik nu weet dat het... Die oh, wist het, het niet? Ik wist het niet, joh. Oh? Nee. Dus ah, ze hebben alleen de Nederlanders genoemd, hè? Niet de Belgen. Ja, nee, dat bedoel ik. <laughs> <laughs> maar ja, je wil natuurlijk nu ook de nummer drie weten, hè? ja Hard Nummer drie uh, werd uh, Armin van Buren. En vorig jaar uh, stond hij nog uh, op nummer vier. Oh, ja, Armin? Ja, ja, ja. Oh, heb ik ook niet goed opgelet. Dus, uh, oh nee, Hartwel werd de derde Armin van Buren. Ja, ze hebben van plek gewisseld uh, gewoon. Ja, ja. Maakt niet uit, ja, volgend jaar zal die toch wat minder zijn. Wat uh, gaat minder optreden? Uh, een halfjaartje. Een halfjaartje, nou ja. Je kan niet weer uh, volknallen. Ik las ook net dat hij helemaal, dat komt ook nog straks in het nieuwtje. Hij gaat ook helemaal uit de publiciteit. Hij, dus, hij gaat gewoon helemaal even verdwijnen. Hij gaat gewoon lekker met vakantie. heb gelijk. Even wat geld erdoorheen. Uh, nou, misschien even flink wat produceren, dat hij weer een half jaar nou, vooruit kan. Ja, dat, dat ging hij wel blijven doen, zei hij dus. Nou ja... Hij Misschien. wat om handen, maar we ja, gaan het horen. Dan hebben we nog Avicii, ja, de Zweedse DJ en producer... die in april een einde aan zijn leven maakte. Hij heeft postu postuum een 15e plek in de lijst gekregen. Ja, de 22-jarige Gerricks was in 2016 toen nog 20 jaar oud. De jongste winnaar ooit en ging er ook uh, voorjaar met de titel vandoor. Ja, ik hoorde ook al uh, tijdens EMF natuurlijk... dat het optreden vrij weinig was uh, voor Marty Gerricks. Kort. Ja, vrij weinig uh, gewoon. Uh. Ja, hij dus, was kort. Dus, ja, en, en de Mosse moest natuurlijk weer voorbij ja, komen. Ja, uh, hij komt daar eventjes om een setje neer te zetten, omdat hij weer eerst is. Dan gaat hij zijn bekendste hitjes even draaien, weet je, en dan uh, is het weer klaar. Ja, en voor de mensen die uh, niet weten wie er ah. nog meer stonden tijdens Amsterdam, uh, of tijdens EMF... Uh, Dimitri Vegas en Like Mike waren er... Axwell and Engrosso, Cashmere, Lost Frequencies... en natuurlijk Sunry James en Ryan Marciano. Ja, en uh, Ve ja? Dimitri Vegas en Like Mike... die waren back-to-back back met David Ketta. Als 2 uh, is one. Oké, okay, en hoe is dat afgelopen? Uh, hele tent uit zijn kop. Uit zijn plaat. Op zijn kop. Ja, van Tragas <laughs> <laughs> En een paar platzakken. Uh. Ja, ja. Nee, maar dat was echt, uh, echt een show. Alleen... Die Salvatore Ganacci, wat die geflikt heeft als, als afsluiter. Hij zegt, ik ga een uh, Zweedse legende op het podium roepen. Nou, iedereen denkt dus, uh, hè, Axel in Grosso of Steve Angelo. Gaat die beesthunter op het podium zetten? Ging ze boten Anna draaien als afsluiter? Nou, <laughs> ik... Ik vind het stijl hoor, dat... Ja, euh... boter ja. <laughs> Maar toch wel alleen een leuke remix of uh, Nee, volgens mij het origineel. Het origineel nog ook. Ongelooflijk. Ja, hoe verzin je het? Ja, nou ja, hij verzint het. Dat ja. moet ik zeggen. Ik heb hem ook gezien uh, tijde, op uh, Slam FM uh, was hij aan het draaien. En hij draaide daar een best leuk setje. Hij heeft en... best wel leuke platen hoor. Dat, dat wou ik uh, net zeggen. Ik heb ze wel slechter gehoord. Ja, maar over goede platen gesproken. Ja, ik heb er hier eentje klaar staan hoor. Ja, wie kent ze niet? Bingo Bango. Dat is zo'n uh, rammer van ze. En Tom Staar en Krijder. Ja, die hebben hem onder handen genomen. Ja, dat is altijd wel goed. Jazeker. En dan krijg je dit. Oh, dit is jouw Seabed Support. Zie je het in de house Zet die stoelen en tafels aan de kant. Want wij gaan niet door. Jawel. Bingo Bango. Uh, die staat letterlijk uh, op ontploffen na deze track, hè? Ja. Iedereen zegt. Holy shit, wat is dit? Ja, iedereen zegt ik geen Fisher. En losing it. Toch wel de plaat tijdens Amsterdam Dance Event. Ja. Alleen iedereen zegt van. Ja, maar deze, wat is dit? Ja, sorry, Wouter, het exclusief hier bij Ziet. Het ja. is gewoon een leuke bootleg. Ja. Een leuke bootleg Bo hier staat. Bo nou... uh, uh, ja. <laughs> Hij doet het lekker. Ja. Laten we het zo ophouden. Fishing dus, eh, uh, Fischer. losing losing it. Exclusief hierbij. See it. De bootleggers. Oh. Ja, hier hoor je ze wel hoor, de rammers. Ja, ja, Want ja, ja, ja, Wat zijn ze deze ventje Ja, je hoort ze zo vaak voorbij komen en dan denk je van, jongens, maak er wat dan van, hè, van de zit. Want ja, iedereen kan natuurlijk gewoon de standaardplaatjes uit de charts uh, draaien. Zeker als wij ze voorkouwen. Ja. Ja, als wij zeggen van, ja, deze is goed. Dus, maar ja om over het MCDM Dance Event toch nog maar eventjes terug te komen. Want het MCDM Dance Event trekt een record aantal bezoekers van ruim 400.000. Ja, dat is lekker. Dat wou ik net zeggen. Alweer de 23e editie van het MCM Dance Event... heeft wederom een record aantal bezoekers getrokken. Meer dan 400.000 dance en professionals natuurlijk. Die kwamen de afgelopen dagen naar de hoofdstad. De bezoekers kwamen uit meer dan 100 landen. Tijdens het MCDM Dance Event waren er meer dan 1000 evenementen met de optredens van zo'n 2500 artiesten. Ja, en over die uh, locaties, daar straks meer over. Want uh, ik hoorde iets over een uh, tent die niet over kon gaan. Maar... Ja, ja, ja, ja daar kan oh, ik wat over vertellen. Daar, ja. daar, daar weet jij straks alles van. Ja. Maar het was dus uh, een 200 locaties. Het was het werelds grootste evenement op het gebied van elektronische muziek. En het blijft nog altijd groeien. Vorig jaar kwamen namelijk 395.000 bezoekers... Dus dat was weer 5000 bezoekers minder dan vorig jaar. Hoe zouden ze dat tellen, hé? Hey? Gewoon ja, het aantal, aantal, ja, aantal denk... entreekaarten he, overal ja. optellen. Ja, ik denk het. Het kan niet anders. Maar ja, het vijfdaagse evenement stond onder meer in het teken van 30 jaar DC-Nederland. Zo ging de driedelige VPRO-documentaire hierover in première en kwam er een speciaal boek uit. Volgens de gemeente is Amsterdam Deziband rustig uh, verlopen. Tijdens het evenement hadden 121 controles plaats, waarbij in 32 gevallen de zaken niet helemaal in orde waren. Zo was er bijvoorbeeld de sprake van overschrijding van de geluidsnormen. <güls> hoe? <hijs> ja, hoe is dat nou moeilijk? Hoe dan? <laughs> ja, tegenwoordig hangt er overal een uh, decibelmeter. Ja. Maar in totaal kwamen er 336 meldingen binnen van overlast, met name in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ptsch, dat aantal is vergelijkbaar met uh, vorig jaar. Ook waren er dit jaar incidenten met pepperspray. Onder meer bij een optreden van Werther Garricks. De politie vermoedt dat het een trucje was van zakkenrollers. Dan denk ik van, jongens, wordt er dan niet goed gefouilleerd? Ja, hoe krijg je nou in godsnaam een pepperspray binnen? Nou ja, ik heb me uit bepaalde kringen laten vernemen... dat het gewoon op een aanstekerformaat kan. Oh ja. En ja, die gasten, die lopen er gewoon op... En als ik zie wat andere mensen tegenwoordig allemaal mee naar binnen krijgen. Ja, omdat de fouillering toch niet zo groot of niet zo goed is bij sommige festivals. Ja, ja het, is, het is niet zo, als je, als je kijkt bij een uh, escape, die hebben het gewoon goed onder controle. Dan moet je gewoon je zak helemaal leegmaken. Word je gefouilleerd en er komt gewoon niks naar binnen. Ja. En, als je, en als je dan kijkt naar zo'n groot festival, ja, dan uh, is het. Uh, ja, kijk even hier, kijk even daar. Oké, okay, en door. Ja. Dus ja. ja, want je hebt ook uh, bij ADE, kun je ook zo'n ADE-pas kopen... voor 300, 400 euro. Duur. Wat een geld in Hou het lekker laag drempelen Ja, maar dan kun je naar elk feestje toe waar je wil, weet je. En ja, als jij bijvoorbeeld zegt, nou, ik vind dit niks aan... ik ga naar een andere. Nou, hup, ik loop daar de deur hiernaast. Oh. Ik loop naar de deur hiernaast en uh, ik loop zo naar binnen, weet je? Dat kan natuurlijk. Dus kijk, als je veel feesten afgaat, dan is het voordelig. Want als jij voor elk feestje een kaartje weer apart moet kopen... dan kom je no duurder uit. Maar kijk, dat, dat is het. maar kijk, als jij besluit, nou, ik ga alleen naar dit feestje of naar dat feestje... ja, dan is het rendabel om gewoon een kaartje te kopen. Maar, maar stel dat er een feest uitverkocht is, kom je dan ook binnen? Ja, volgens mij wel, want pas heb je een... Je hebt de kaart. Toegang. Ja, je hebt de kaart. Dat nou, okay. is je toegangspas. Nou, dat blijft het toch altijd lastig om te zeggen van nou hoeveel mensen komen er binnen op een uh, locatie. Ja, maar ja, ligt er ook aan de hoeveel ze van die passen verkopen. Tuurlijk. Maar ja, als jij zegt, ik heb zoveel passen, en je hebt er gewoon een onwijs gaaf feest uh, waar een hoop mensen in komen. Nou is het ook vaak denk ik met die passen dat een hoop uh, labelmanagers overal uh, en nergens heen gaan ja, het is om hun heel... gezichten te laten zien. Ja, ik sprak er ook eentje, toevallig een kennis van me, die uh, zit ook bij een agency en uh, bij een label. Dus die moet ook veel naar seminars en besprekingen en al die dingen. Dus dan heb hij zo'n pas dan kan hij gewoon overal naar die seminars toe en, en hij krijgt het. En het wordt ook vergoed, weet je, door de agency. Dus dan uh, ja, is het voor hem gewoon heel voordelig, dan betaalt hij maar de helft. Ja. Maar we hadden het net over, uh, ja, over locaties. Er ja. was een probleempje met de feest, hè? Ja, het was met uh, Dirty Disco van Th uh, Throttle. Ken je wel, van uh, Spinnen? Ja, ja. Met uh, Kirby, Lucas en Steve. Geen kleine namen. Ja. Wat was het nou? Ze zouden in Club Maya optreden. Daar zou het gehouden worden. Maar Club Maya had zijn vergunningen niet op orde. Wat dus zeg je nou? Vergunning, hun, ver man? hun vergunningen waren Hoe niet op. Hoe kan het nou op of zo'n of zo avond? Geen idee, maar hun vergunningen waren dus niet in orde. Dus ze mochten niet open. Nee, dat snap ik. Dus uh... <laughs> de management van uh, Dirty Disco... die had met spoed een locatie nodig. Dus hebben ze Club Smokey benaderd. Die toch open was. Die toch open en was. En niet een speciale Incident en, Dance event. En, en die hadden vast. het zo graag nodig. Ze hebben Smoky zelfs betaald om daar hun avond te mogen houden. Ja, dat snap ik. Als je kaartjes uh, verkoopt uh, dus, en goede artiesten, Dus ik denk, ik ga even langs hè, weet je? Nou, ten eerste werd ik al aan de poort. werd dan tegen me gezegd. heb je een kaartje? Ik zeg, nou, ik werk hier. Dus die portiers die zeiden al, oh, nou, hij werkt hier. Hij mag gewoon naar binnen. Oké, okay, cool. En ineens loop ik naar binnen en dan staat Kirby gewoon in de DJ-boot. Gewoon uh, twee meter <laughs> hey, voor me. Schrijf eens op, jongen. <laughs> ja. Ik ben aan de beurt. Ja, en Lucas en Steve die, uh, kwamen. Nou, dus, uh, je, je, je komt ze zo nog maar eens even tegen. Ja, en, en een paar deuren verder zag ik uh, dat David Getta natuurlijk weer aangeschoven was bij uh, het van Huis. Ja, jij ja, ja, ik, ja, ja. ik zag in één keer onze uh, Jumping Joey uh, ernaast staan. Ja, ja, ja. Uh, die was, die was zo naar binnen gesnikt. Ik weet het niet. Ja, misschien. Uh, ik, ik durf het niet te zeggen. Ja, als, als een echte groepje stond die okay. erbij, ja, hè? Fanboy, hè? Ja. Hé, <laughs> hey, even voor de rest. Tijdens al die seminars ging het maar over één ding. Eén ding. Muziek. Alleen maar. Bla, bla, bla. <laughs> en Armin van Buren heeft er een mooie track van gemaakt. Dit in de Alexander remix. Dit is See It. Tot aan de 11 uur. Deze beats En natuurlijk straks een blik in die charts. Dennis. Hey. Ja, ja, ja. Arme van Buren met bla bla bla. Wat een gebla. En, en eigenlijk zeg ik, nou we gaan de charts doen, maar, maar jij zegt van, ik heb zo'n vette plaat uh, nog klaarstaan. Ja. De Evo King, Evo Kings remix uh, van Call Me. Ja, van Eric Pritz. Dat, dat is een oudje. Ja. Maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Zullen we gewoon even doen, zometeen uh, lekker de lekkere charts. Nu eerst uh, Call Me. Ja. En dan, we call, doen het gewoon. en dan callen we de charge erbij. Ik vind hem wel al lekker. Nu, call me... Hier Eric Prince met Call on Me in de Evo Kings. Kom je op zo'n naam, Dennis? Ja. In Brazilië hebben we ze allemaal van die lijpe namen. Ja? Noem maar ja. er eens een: uh, Bascar, Massive Players, uh, Mojo met twee J's, uh, se Moeilijk, se Seven, <laughs> Dan K, Dub Dogs. Nou ja. Het, het is net alsof we met die hardcore uh, feesten, die hebben ook altijd uh, van die grappige namen. Ja, oh, ja. de, de, de Tweekos. Huh. Ja, nou ja, die, die, jongens, die jongens vind ik leuk hoor. Tackle uh... en geit. Ja, je komt er niet op hè. Maar het is tijd voor de charge, ja, pakken ze er even bij. Als oh, je hebt het een week moeten missen, oh, en in is er een hoop gebeurd, nou, ik moet je teleurstellen. Niet echt. Niet echt. Je kunt beter deze plaat draaien gewoon in nee, plaats van de charge. Of vind je niks, Dennis? Je bent, je bent er niet zo van. Dan moet je je koptelefoon opzetten. Ja, die ligt uh, nog in mijn tas. Oh, jongens. Gelukkig pakken we een nummer 10 erbij. Op nummer 10 vinden we Bornekin. Je herkent hem wel. Nicola Passano en Adam Clay. Ik Babylonia. Vind, ik vind het apart dat dit in de funky groove chart zit. Want ik vind het niet echt een funky groove plaat. Ik vind het meer een uh, tribal, latin of een beetje big room plaat. Dit ik de uh, ja. wisten. Nou ja, als je dit hebt, dan, dan krijg je wel... Uh... Ik vind het er niet Babylonia. passen in de lijst. Ik vind het een goede plaat, hoor, daar niet van. Want ik vind Babylonia sowieso maar heel... De, goed. Maar deze, deze versie... Uh... Ik vind hem dik. Festival ja. mix. Als je kijkt naar de plaat op nummer 9. Julian de Angel met Samba Piano. Ja, die heb ik namelijk nou al nou 80 keer gehoord. Is dit dan wel groovy? Ja, dit is groovy. Ja, dit is groovy. Oké. Okay. En nummer, dan op nummer is 8. Nummer, is nummer 8 groovy? Richard Cray en Lissat. Met Funky People. <tie> nou, dit is wel groovy Het is wel hoor. Dit funky groovy hoor. En Jackin? Ja, en eh... Funky groove en jackets. Ja, ik vind, ik vind dit leuke platen. En over leuke platen nog even gesproken. Tegenwoordig alles op, op MP3 noemen we maar op. CD'tjes zijn ook alweer een beetje old school. Ik was gewoon bij een feestje waar ze met platen draaiden. Oh, dat is wel dik. Zo, so, dat was leuk. Gewoon commerciële platen. Maar ook nostalgisch, nostalgisch om het zelf te zien. Uh, omdat je, ja, je vroeger ook altijd met je platen gedraaid. Dat zeker ik niet weten, maar, maar die, die, jongen, echt, ja, die jongens ja, draaiden. Ja. Het was het slotfeest van Rappenu hier waar ik was. Oké. Okay. En Dennis. oh, Ik vond ze geweldig. Die jongens die konden draaien, die hadden echt mega bakken mee. Dus uh, ze hadden een bestelbusje wel nodig om alles mee te krijgen. Maar het was leuk. Ah, dat is het belangrijkste. Terug naar de charts. Op nummer 7 vinden we Carrie Gayes en Richard Cray In de Club. Nou, nog even wachten hoor, ik ben bijna jarig. Oh ja, jouw ja. is ook weer in de buurt, hè? Wanneer? Ja, we, we, we moeten jou nog feliciteren, want je was recentelijk jarig. We hebben het even hierover overgeslagen op de radio, maar we denken hier toch nog aan. Ja, ja. En als er een feestje is, dan ja, komt Tom Star en Crider uh, en Basement Jack ook langs, want bingo bango. Die vinden we op nummertje 666. Zes, zes zes. Ja, je hoorde meerdere deze avond, dus we gaan gauw door naar de nummer 5. Van Pornostar Records vinden we Block Crown met Boom Rush The Sound. Bring nou, die noise die komt zo wel hoor. Zometeen naar tiende. The one and only DJ Dion Sidney. Maar eerst nog The Big Drop van Richard Cray en ook Lizet op Tactical Records vind je op nummer 4. Ik zie luisteraars al vaker, dus gauw naar nummer 3. I Wanna Keep You van Antoine Clamaran. Is een alter ego aqua zingaat of warehouse. En op nummer 2 vinden we Understrand The Stranded Loops van Block Crown op Raw Black. En deze vind ik ook zo lekker, hè? Oldschool. Lekker groovy. Ja, die sample verveelt nooit. Dat wou ik net zeggen. En dan op nummer 1. Wat zou daar staan? Ik laat je niet langer in spanning. Daar vinden we de House Gangsters van Scotty Boy en Block Crown. Ook op Raw Black. In die kameozie. En hot stepper in de remix. Maar ik had na Amsterdam Dance Event toch echt wel een andere plaats verwacht, Dennis. Niet right. dan? Wat? Right. Nou, in die, in, die, uh, in die top 10. Ik zou zeggen van nou, uh, staat er een nieuwe verdere kraamplaat in? Of uh, staat er iets anders vets in? Ja. Yeah. Ja, nou, niet dan? Ja, ja, ja. Maar ja dus je, dan moet je een beetje Sand. in de andere charts kijken. Hè. Eigenlijk. Nou, ik vind toch wel de, dat eigenlijk na zo'n evenement als Amsterdam Dancy vindt, dat er gewoon op elke trek uh, wel zeker uh, gewoon vijf nieuwe platen moeten staan. Ja, vind ik ook. Elke, elke chart. Ja, niet dan? Ja, vind ik ook. Uh, Want als ik zo her en der op het internet kijk. Ja, ik kom bijvoorbeeld Aaron Smit tegen. Die ken je nog wel, van de plaat Dancing. Ja, ja, ja. Nou, die hebben ze in een nieuw jasje gestoken. Oh. In de lineaire remix. Heel wat anders dan uh, wat je gewend bent. Maar ja, tegenwoordig van... zijn we Cutting Shapes gewend, hè, van uh, Don Diablo. Dat wou ik net zeggen. Maar hier gewoon lekker: Aaron Smit, dancing in de lineaire remix. Zometeen na tien uur. Na het nieuws weer, en misschien wat verkeer. The one and only DK Dion City live in the mix. Maar nu eerst lekker dansen.